بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أغسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dit is alweer de vierde les waarin wij ons bevinden met het overpeinzen van dit geweldige citadel, een geweldige boek. Een boek wat ook De Drie Fundamenten heet. Als we zien hoe de mu'allif, hoe de schrijver, rahimahullah ta'ala, begonnen is aan zijn schrijfwerk... En vervolgens wij genaderd zijn door de vierde zaak die verplicht is voor elke moslim te kennen. Nadat we het dus hadden over kennis hebben over Allah, over de profeet, over de religie. De enige religie die bij allah taala is geaccepteerd. Vervolgens er naar handelen, naar deze kennis die men dan beheerst over deze zaken vervolgens derde stap en derde zaak is dat hij daarnaar uitnodigt deze kennis en de vierde welke ook verplicht is voor elke moslim te kennen dat hij bewust is dat hij geduld moet opleveren in het wereldse oftewel dat je geduld hebt met het verkondigen ...en geduld hebben in het algemeen. Dus vandaag zullen we het hebben... ...veelal... ...over wat geduld is... ...en waarom is het noodzakelijk... ...en is het noodzakelijk dat een moslim... ...moet beschikken over deze eigenschap... ...of is het een eigenschap... Dat, een, ...dat het ook zonder kan. Soms heb je... ...verplichte zaken binnen de islam... ...maar soms aanbevolen zaken... ...het hebben van geduld is dat een verplichting of is dat slechts een aanbevolen zaak in deze les zullen we daar het een en ander over vertellen en erbij stilstaan wat is een sabr een sabr, geduld wat vertaald wordt met geduld maar wat is het nou, wat houdt het in in de islamitische termen die daarover spreken we kunnen zeggen het is de habsu nefs. Dat je je nefs, je ziel in bedwang houdt. Of thabatul de einde de tirab Dat jouw hart stevig, gegrondvest, stabiel blijft bij de beproevingen. Wanneer het net kan schommelen, jij ja, blijft stevig. Jouw hart blijft stevig. ...volharden in datgene waarmee jij Allah wilt aanbidden... ...of datgene waarmee jij wordt getroffen. Geduld hebben kent verschillende vormen. En de meest drie omvangrijke waar deze naar terugkeren... ...dus als men vraagt, waar moet ik geduld hebben... Of waarmee moet ik geduld hebben? Zeggen we het keert meestal naar deze drie: Habsun nafsi ala ta'atillah. Dat je je ziel, jezelf, in bedwang houdt om Allah te gehoorzamen. Dan denk je: moet je geduld hebben om bijvoorbeeld een bepaalde daad in de islam te begaan? Moet je daarvoor geduld hebben? Zeggen we ja. Want de ziel die nodigt jou uit naar luiheid. Naar kessel, luiheid. Nodigt jou uit om gemakzucht, raad te hebben. Opstaan voor salat al fajr is zwaar. Vasten de hele dag door kan zwaar zijn. Zakket uitgeven van datgene waar je van houdt, moet je een deel afstaan, kan zwaar zijn. Maar dat zijn dus die vormen, dat is die eerste vorm van geduld, welke de moslim oplevert, welke dan ervoor zal zorgen dat hij de daad daadwerkelijk ook zal verrichten. Geduld hebben met het aanschouwen van de gezamenlijke gebeden. Enzovoort. Dus alle vormen van ta'a, alle vormen van goede handelingen binnen de Islam, daar dien je geduld mee te hebben. Ook nafsi an Ook is een vorm van geduld je ziel in bedwang houden. Om niet datgene te verrichten waar Allah een afkeer van heeft, oftewel zondes. Want de ziel, ook hier. In een nafsala ammaratun bissoe illa ma rahima rabbi. De ziel nodigt jou uit naar het slechte. Dus wat is datgene wat zal overmeesteren? Jouw begeertes en jouw ziel die jou daarnaar uitnodigt, of geduld hebben. ...door te zeggen... ...ik vrees Allah... ...ik wil zijn aangezicht... ...ik wil zijn tevredenheid... ...daarom zien we ook dat er grote... ...beloningen zijn... ...wanneer wij... ...de zondes vermijden... ...welke wij worden geconfronteerd... ...waarmee we worden geconfronteerd... ...dat die... ...heel grote beloning is... ...omdat Allah weet... ...dat het een beproeving is voor de mensen... En dat de ziel daarnaar uitnodigt. En de karim. Dus dat is ook een... Een is... Een shaitaan is een duivel die met jou is. Die jou uitnodigt naar het slechte. Dus jouw ziel plus die shaitaan plus de begeertes. Die nodigen jou allemaal naar het slechte. Dus jij moet geduld hebben. En deze eigenschap beheersen om er niet in te vallen. Iemand die is op reis. Alleen. Hij heeft een eigen hotelkamer. Hotel. Hij is weg van zijn familie. Weg van zijn vrienden. Weg van zijn bekenden. Hij is alleen in een kamer. En komt er een vrouw die jou wilt verleiden. Je bent alleen. Dit is de maasie. Is dit een zonde die jou... ...in een zonde wilt brengen... ...zeggen we... ...ja... ...wat zou jou hier redden? Muraqabatullah. Dat je bewust bent dat Allah naar jou kijkt. Dat je bewust bent dat hij op de hoogte is van al jouw... ...zaken en daden. Wa'alamo anna Allah... annakum Wij dat jullie... ...terugkeren Terukkeer naar Allah... Dat is die muraqaba. Inna Allah kana alaykum raqeeba. Allah is de waker over jullie. Dus al dit bij elkaar vraagt om geduld. Dat je zegt, nee, ik wil niet. Ik wil sabber hebben. Ik wil geduld hebben, want Allah zal mijn beloning veel hoger maken wanneer ik geduld hier heb voor deze paar minuten. Of voor deze paar momenten, zeggen we nee. Allah zal degene die geduldig zijn. Belonen met de beloning. Hele grote beloning. De beloning is hier niet genoemd. Omdat die heel groot is. Dus hier moet je ook geduld voor hebben. Ook waar je geduld in moet hebben. al habsu al habsu nafsi. Aan aqdaarillah. Al-mu'lima. Je moet geduld hebben wanneer je wordt getroffen door een. Een ramp iemand die jij hebt verloren die een familielid van jou is of een, een buurman of een dochter of een zoon of een opa en een oma daar moet je mee geduld hebben en je kan een shaker zijn je kan een sabir zijn of je kan ridda hebben of de zegot wanneer iemand getroffen is door een ramp kan hij niet boven deze en naast deze vier. Als reactie hebben. Eerste is dat hij dankbaar is. Je bent getroffen door een ramp. Musiebe. Je gaat naar de dokter. Hij zegt we hebben geconstateerd dat je kanker hebt. Ergste vorm. Twee, drie dagen. Je bent er niet meer. Zeg alhamdulillah, ya lekker alhamdulillah. Die zegt, alhamdulillah, je bent Allah dankbaar, Je gaat sajden. Ze zeggen alhamdulillah, dat is een shakir. Dat is de grootste vorm, wanneer die wordt getroffen door een ramp. Hij bedankt Allah voor die beproeving. Want dit is een grootste martab. Dat is de grootste volgorde en een niveau die Iran heeft gekregen. Of je bent een iemand die reda heeft... Je bent getroffen door dezelfde ramp. Je zegt, alhamdulillah. Maar je bedankt Allah niet daarvoor. Je hebt die niveau niet. Je zegt, alhamdulillah, je bent blij. Maar je gaat hem niet bedanken omdat je die iman net niet hebt. Je bent geen shaker. Dat je shaker bent. Dat je niet laat merken dat je überhaupt bent getroffen door een ramp. Dat is net alsof iemand geeft jou een cadeau. Je bent blij met die hadiah, Maar deze is... Hij wilde eigenlijk iets anders krijgen. Maar hij krijgt er ook een cadeau. Maar hij wil eigenlijk iets meer. Dus dit is de suiker. En die onder is Reda. Hij alleen Reda. Dus hij is tevreden met de kadawa. Kadar. De beschikking. En derde is sabir. is minimaal wat, wat iemand moet hebben. Wanneer hij wordt getroffen door een ramp. Wat maakt het verschil? Dat hij niet te billah heeft Dus dat hij gaat zeggen: Waarom heeft Allah dit voor mij voorbestemd? Hij gaat bijvoorbeeld zijn vrouwen gaan slaan op de tafels. Mannen die trekken bijvoorbeeld de kleding uit. Dat is een vorm van tassagot. Dat je als het ware kwaad bent op de beschikking die Allah heeft voorgeschreven. Dus dat is het verschil tussen Sabir. Sabir heeft de ebne. Minimaal wat iemand moet hebben is dat hij Sabir is. En dit is natuurlijk in overeenstemming met de ayah... waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt... En voor elke onder hen... zullen rangen gegeven worden. Niet jouw rang is hetzelfde als zijn rang. Daarom heb je ook in de Jannah... verschillende beloningen. De een heeft meer, de een heeft minder. Maar dat is die iman die men heeft. Het geloof in het wereldse... en hoe hij... Heeft geleefd met de daden. Dat is de volledige wijsheid die Allah subhanahu wa ta'ala met de, de, met de yani, schepping heeft. Iemand heeft meer gedaan. Zal niet dezelfde beloning krijgen als iemand die minder heeft gedaan. En dat is ook in Surafater te zien. Waar wij inshallah later gaan over praten. Dat er verschillende vormen en rangen zijn in het paradijs. Geduld heeft dus iedereen nodig. Geduld is sleutel tot het paradijs. Zonder geduld is er geen paradijs. Want elke vorm van aanbieding, elke vorm van handelen, elke vorm van omgaan met de mensen, daarin is geduld voor nodig. Kijk maar naar jezelf. Hier zitten en luister naar kennis. Geduld. Zonder geduld zal je ook geen kennis bereiken. Zonder geduld zul je ook geen goede akhlaag hebben. Zul je geen goede manieren hebben. Zonder geduld zul je geen goede man zijn. Zonder geduld zul je geen oprechte vrouw zijn. Zonder geduld zul je niet de juiste buurman zijn. Enzovoort. Zonder geduld zul je niet de juiste dienaar zijn. Dan zal iemand denken: wat zijn de bewijzen voor? Geduld, geduld. We horen over geduld. Allah Ta'ala zegt in Salam un alaikum, De meleike, de engelen, zullen hen ontmoeten bij de poorten van het paradijs. En ze zullen hen, de bewoners van het paradijs, de salaam geven. En ze zullen zeggen: Salaamun alaikum. Waarom? Bima sabartum. Ze geven de salaam en ze zeggen: Mogen de zegening op jullie zijn? Omdat jullie geduldig waren. Oftewel. Als jullie niet geduldig waren. Hadden jullie het paradijs niet bereikt. Dus hele religie. Die vereist van jou. Dat jij geduld hebt in alle zaken. Steeds wanneer de beproeving. Groter is en het geduld raakt als het ware bijna op dus de dichterbij de overwinning is dat is zoals Allah Taala zegt walladheena aamanu wa la nefsen illa wus'aha en degene die geloven en goede daden doen wij zullen de zielen niet boven hun niveau beproeven deze umma de omma van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ...die krijgt slechts aan beproevingen ...voor zover hij dat aan kan en kan verdragen. Daarom zegt ook de profeet sallallahu alayhi wa anna nasra ma'a sabr. dat de overwinning met geduld is. En dat zien we ook in de Profeeten. ...de boodschappers die de mensen hebben uitgenodigd, tot nasruna de boodschappers dachten dat ze verloren waren. Totdat de boodschappers dachten dat de boodschap niet de mensen zou bereiken. Ze wanhoopten Zegt Allah Ta'ala. En ze dachten dat ze werden verloochend. Zo hielpen wij hen. Dus op het moment dat jij denkt dat je verloren bent. Soms heb je je zit in de beproefing je denkt, je kan dit niet meer aan. Dan geeft Allah Ta'ala de overwinning. Wa'alam anna nasra ma'as sabr. Dus wanneer jij deze geduld op. Eigenlijk moet je het zo zien. Jij bent geduldig, ooit zal die overwinning komen. Nou, tu'adjif. Yani, wees niet iemand die te snel wilt. Allah, de profeet Zofzalem zegt: de overwinning is nabij wanneer er geduld wordt getoond. Dan zit je het af te vragen, ja. Ik zit nu bijvoorbeeld zonder geld, ik zit zonder baan. Naam, je moet de asbaat nemen, de middelen. De middelen die je te nemen. Maar weet dat de overwinning met geduld uiteindelijk gepaard gaat. Hoe kunnen wij geduld opdragen? Door eerst natuurlijk uit te leggen wat geduld is. Door twee essentie van geduld te kennen, wat we net hebben uitgelegd. Het derde is... Om de voorbeelden van de profeten en de boodschappers te nemen. De voorbeelden van de metgezellen. De, de voorbeelden van degenen die na hen kwamen. Hoe werden zij beproefd? Hoe hebben zij deze religie overgedragen? Hoe hebben zij geleefd? Iedereen zal met mij eens zijn. Een zijn dat zij allen geduld hadden. Want anders hadden ze niet de imamen te dien. Dan waren ze geen a'im. Ze waren dan niet de plaatselijke imams. Kijk, de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wie kan mij aantal ahadith of één? Ik vraag twee of drie mensen. Wie kan mij voorbeelden geven uit het leven van de profeet Mohammed sallallahu Of, makkelijker te maken, leven van de profeeten. Dat zij geduld hadden in hun da'wah, in hun uitnodigen, in hun profe profetische uh, leven die zij leiden. Wie kan mij voorbeelden geven? Het duidelijk te zien is, profeten hadden geduld. Dus wij dienen hun voorbeeld over te nemen. Voor wat zijn de profeten gestuurd naar de mensen? Omdat zij de beste maqam hadden. De beste positie. Door Allah te aanbidden op de juiste wijze. En door de aanbieding duidelijk de mensen te laten zien. Hoe zij de tevredenheid van hun Heer kunnen krijgen. Dat waren de boodschappers. Laqad kana lakum fi uswatun hasana. Jullie hebben het beste voorbeeld in, de profeet. Allah Ta'ala zegt, u laikalladina... Dat zijn degenen die Allah heeft geleid. De profeten volgt hun leiding. De profeten zijn niet zomaar gestuurd naar de mensen. Maar dat wij zien hoe zij het hadden, dat wij hun pad volgen. Wie kent een voorbeeld. Gemarteld. Gemarteld. Dus jij hebt het waarschijnlijk over de algemene vers de gemene vers, dat... Uh, ...en zij vermoorden de profeten zonder recht. Dus de profeten werden zelfs vermoord. De profeten, de boodschappers, de geduld die zij hadden om de da'wa, de islam te verkondigen, ging te paar met dat ze werden vermoord. Dus wanneer jij de mensen gaat uitnodigen naar de dien van Allah, kan het zo zijn dat jij... ...de pad van de profeten wilt bewandelen... ...dat dit jaar kan overkomen? Kan. Kan. Maar daarom is de beloning ook enorm groot. Maar we zeggen wie de leiding van de profeet... zelf volgt... ...voor hem wordt gehoopt op die beloning. Wat uitsluitend moet zijn... ...met het handelen van de profeet. Niet mensen die zoeken... ...handelen verkeerd... ...en dan zeggen ze... ...ja, ik ben in beproeving... Bepaalde mensen zijn ongehoorzaam tegenover hun ouders. Dan vragen ze, wat is het probleem? Is. Zegt hij, ja, ik begin nu te practiceren. Mijn vader, hij zegt, ja, je bent extremist. Oké, okay, wat doe je dan? Ja, als hij zijn verhaal doet, dan zeg ik, ik heb medelijden met de vader. Niet met jou. Ja, ik word helemaal aan de kant geduwd. Ze willen mij niet. Hij gaat vanzelf bepaalde dingen... Handelen zonder dat Allah daarmee tevreden is. Zonder dat de profeet. Salam, zo heeft gehandeld. Dan zegt hij. Ik ben een beproeving. Ik wil ook die hoge rang krijgen. Van wat de profeten hadden. En zo Zeg Nee. Je moet handelen. Daarom hebben we vaak gezegd. Handelen gebeurt ge met kennis. Maar goed. Laten we zeggen dat hij heeft gehandeld. Volgens de juiste manier. En dan wordt beproefd. Dan is die beloning wel aanwezig. Nog een voorbeeld. Het verhaal van Taif. Van? Het verhaal van Taif. Wat is het verhaal? Misschien kennen de mensen dat niet. deze Wie? maar Wie? De profeet Mohammed. De profeet ging de mensen uitnodigen in een plekje wat in de buurt is. In Mekka. Ongeveer 80 kilometer nu. Heet Taif. Hij kwam naar de volken. Of naar zijn mensen. Hij ging ze uitnodigen en toen. Toen werd hij bekogeld met stenen, om met gemoteld aan het Ik heb heel veel moeite om zich heen, totdat hij toch achter een berg. Toen hij het dorp verliet en ze ging verschuilen achter een berg En daarna kwam de engel naar hem toe en die zei, die vroeg aan hem: zal ik deze twee bergen, zal ik daarmee het dorp vernietigen? zijn zei, antwoorden nee. Uh, doe dat niet, want misschien, als ik het goed heb, is er vanuit nog één iemand die uh, ja, toch nog de leiding bevolkt. Dat is ook dus een, voor, een, een voorbeeld, dat de professor Zalzellum dus de mensen ging uitnodigen. Hij werd bekogeld, dus bloed kwam op zijn gezicht. En hij ging de andere kant op. Hij ging niet meer daar, maar hij keerde terug. En toen kwam de engel dat is een bewijs dat engelen verschillende soorten wadaaif hebben. Je hebt de engel... die berust is met de rea, met de wind. De andere is berust met de bark. Ja, niet met donder. Die andere is uh, degene die de wahye openbaring doet. En deze is de engel van de berg. Hij zei, zal ik dat op hun doen laten vernietigen? Verplunderen? De profeet, sallallahu alaihi wa sallam... die zei, nee, want ik hoop dat Allah... Iemand uit hun volk leidt. En dat gebeurde ook. Dus de geduld die de profeet Salem had. Ten eerste hij werd bekogeld. Wanneer jij ja nu wordt bekogeld. Jouw geduld is vaak weinig. Jij pakt ook terug. En jij gooit ook. De profeet deed het niet. Tweede is. Dat de profeet Salem mocht kiezen. Om hun te bestraffen. Op die manier. Hij zei Nee hij had geduld. Hij wilde dat zijn volk geleid wordt en werd. Dus zo zijn de verschillende voorbeelden in de Koran... ...dat de profeten geduld hadden... ...maar ook de profeet Mohammed S.A.W. in het specifiek. En in het specifiek was het ook dat de profeet S.A.W. werd verdreven uit zijn stad. Zijn geboorteplek is Mekka. Wat is de meest lief, geliefde plek bij Allah... Wat is de meest geliefde plek bij Allah? Buiten Masajid is er een, een stad? Mekka. Want de hadith is duidelijk. Inni la a'rifu en neki ahabbul baqa'i Allah. De profeet zal Let op de geduld die de profeet zal had. Hij zegt waarlijk ik weet dat jij de meest geliefde plek bij Allah bent. En als het niet de volk was die mij heeft verdreven... Dan zou ik niet weggaan. Dus wat voor geduld had de profeet. Hij moest uiteindelijk Mekka verdrijven. Mekka die de meest geliefde plek was bij Allah. Werd tegen hem gezegd. Eruit. Uit geduld. Hij werd verdreven. En toen de ongelovigen bijeenkwamen. Voor een plan. Om jou te vermoorden. Of jou te verdrijven of jou te omsingelen. Dit alles had de Profeet zou moeten doorstaan. Vervolgens ging hij naar Medina en deed de hijra, de emigratie. En hoeveel werden er vermoord onder zijn metgezellen? De Profeet zou was tijdens de Gazoot-offert. In een van de veldslagen, de verstandskiezen, die werden geraakt, gingen bloeden. Zijn voorhoofd, sallallahu alaihi wasallam, ging bloeden. Hij kwam in een put. Dit alles had hij meegemaakt. En dan zegt hij alsnog, O Allah, vergeef mijn volk, want zij zijn een volk dat niet weet. Kijk wat voor geduld de profeet, sallallahu En ook zegt Allah ta'ala, tegen de profeet, Fasbir kemel sabara ulul 'Azmi min al-Rusul, wa la lahum. Hebt geduld zoals de bezitters van geduld, de vijf profeten, de vier naast de profeet geduld hadden. Noach, Ibrahim, Musa en Isa, dat waren de ulul azm. De mensen die de sterkste wil hadden, dat waren hun. Tegen hen werd gezegd, hebt geduld zoals degene voor jou. Ook je taala die spreekt over geduld. En hij zegt het volgende. De leiding wordt niet gevonden behalve met kennis. En de juiste weg wordt niet bereikt illa bil sabr. De leiding zal je niet vinden behalve met kennis. En de juiste weg zal je alleen vinden als je geduld hebt... En ook degene die sabr en yaqeen, de sabr, geduld hebt. En yaqeen is dat je volledige zekerheid hebt. Wie dat heeft, die zal imam het of het bereiken. Dat jij een leider bent van de gelovigen. Door deze twee eigenschappen te hebben. Geduld en yaqeen. Je bent zeker overtuigd. Van alles datgene wat in de Koran zich bevindt. Je bent overtuigd van al datgene wat zich in de sunnah bevindt. Je bent overtuigd in al datgene wat na de profeet is gekomen. En metgezel hebben gedragen tot de dag van vandaag. Je bent overtuigd. Je gaat naar je dorp. Je gaat naar jouw plek. Je hebt geduld. En je hebt deze overtuiging. Allah zal jou tot de leider van het volk maken. Leider van dat dorp. Leider van de stad. Dan zegt iemand. Je gaat wel ver. Hoe kom je daarbij? Dan zeggen we, Allah Ta'ala, zegt tegen ons, wat je aile nehem e in met hen, je doen habi emri, lemmel sabbaru. En waar maakten hun leiders onder hun volk? Wanneer? Toen zij geduld hadden. Ze hadden geduld, wat ken u bi eyetine, johken doen. En ze waren in onze tekenen volledig overtuigd. Zo ze zeggen. De gunsten van geduld zijn enorm. De gunsten van geduld zijn enorm, onder andere al maiyyah de nabijheid van Allah Ta'ala. Wanneer je sabr hebt, dan zal Allah met jou zijn met zijn kennis. Allah Ta'ala zegt: In Allah, مع الصابرين. Allah is degene met degene die geduld hebben. Wil je dat Allah met jou is? Heb dan geduld in al deze zaken die wij hebben benoemd in deze drie vormen. Ook het waarlijke en werkelijke geluk wordt bereikt met geduld en godsvrees. Dus niet alleen godsvrees, want godsvrees zal je niet hebben behalve met geduld. Allah Ta'ala zegt: aminu, sabiru, wa sabiru, wa rabitu, wat O jullie die geloven, hebt geduld en aanmoedigt elkaar dat ze geduld hebben. Wees één. Versterking. Wat tekullah? En vreest Allah? op dat jullie zullen welslagen dus welslagen gebeurt behal niet behalve het hebben met geduld en het hebben van Gods vrees ook zegt Allah Ta'ala in Surah Al-Baqarah 157 als het goed is vers of 156, 157 Allah Ta'ala zegt wabashiri sabirin als we de Koran overpeinzen, zullen we zien dat er ...op aantal punten... ...op aantal passages... ...de Bishara is aangegeven... ...en geef blijde tijdingen... ...en geef blijde tijdingen... ...en geef blijde tijdingen... ...en deze tijdingen zijn ook gegeven aan... ...de geduldigen. Allah Ta'ala zegt... Sabirin. ...wie zijn de geduldigen? Geef blijde tijdingen aan de geduldigen. Wie zijn dat? ...alladzien <tieden> eidha asabat ...degene die wanneer zij worden getroffen door een ramp... ...zeggen... Inna alilla. Die zeggen wij. Onze terugkeer is tot Allah. Inna Alilla, Allah heeft ons geschapen. Onze terugkeer is tot Hem. raji'un, zullen terugkeren tot Hem. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons de ni'ma gegeven in het leven en aan Hem behoort: Terugkeer. Wie maakt dit vers af? Hoe Ulalaikah, alayhi salawatun min rabbihim. Op hun zijnde vertaald zegeningen. Maar eigenlijk is het prijzingen van Allah. Wa rahma. Rahma, de barmhartigheid. Wa ulalaikah, hum al-muhtadoen zijn zij rechtgeleid. Dus zij zijn begunstigd met drie gunsten. Degene die geduld hebben. Allah y'allehin. Is er wat beters op de dunya dan wanneer je weet dat Allah tevreden over jou is? Is er wat beter? Is er wat meer te bereiken in het wereldse dan de tevredenheid van Allah Ala. Rid Allah. Er is niks beters. Hij doet prijzingen voor jou omdat jij geduld hebt gehad. Omdat jij geduld hebt gehad. En hier wordt een mooie hadith betrekking Al-Istirja'a. al, al is wanneer je wordt getroffen door een ramp, dat je teruggaat naar jezelf, je houdt je onder bedwang en je zegt Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dat is al Je wordt beproefd, je krijgt nu te horen dat er iets gebeurd is, je zegt wij behoren tot Allah, we gaan tot Hem terug. Hij heeft ons geschapen, we gaan tot hem terug. Voor deze zijn er heel veel beloningen. De hadith die ik wil citeren is heel mooi. Er was een man die heette Abu Sinan. En hij ging zijn kind begraven. En wanneer hij in het graf komt, begraaf je. En dan moet vaak iemand jou een hand geven om eruit te komen. Je kan niet gelijk jumpen. Dus Abu Talha, Abu Talha die kwam naar hem en hij hielp hem. Dus hij zei, afela u Hij zei, zal ik jou niet berichten met iets heel moois? Hij zei, jawel. Hij zei, ik heb gehoord dat Abu Musa, Abu Musa was de metgezel van de profeet Hij zei, ik heb hem horen zeggen dat hij de profeet sallallam heeft horen zeggen. Ma min muslim of ma min ahadin tusibuhu musibatu fa er muslim die wordt getroffen door een ramp behalve dat hij zegt inna lillahi wa inna ilayhi Allahu allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha er is niemand die wordt getroffen door een ramp behalve dat hij zegt inna lillahi wa inna ilayhi Allahu allahumma ajurni fi musibati o allah Beloon mij voor mijn ramp. Beloon mij voor de ramp waar ik mee ben getroffen. Hij geeft mij betere betere dan deze ramp. Wat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Hij zegt: Illa allahu musibati. behalve dat Allah hem zal belonen voor zijn ramp waarmee hij getroffen is. Wa en hij zal hem betere geven dan de ramp die hem is getroffen. Kijk wat, wat voor woorden. Dit komt overeen met, de, met het vers die wij net hebben geciteerd. Aansluitend op deze dua. Aansluitend op deze woorden is er een hadid die wordt overgeleefd door Imam Ahmed. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, tegen Abu Salem. Abu Salem was een van de vooraanstaande, een van de betere metgezellen die leefden. Hij was bekend om zijn godsvreesheid. Hij was bekend om zijn aanbidding. Hij was bekend om iemand die heel dapper, heel, heel yani, veel voor de religie over had. Abu Salamah, die hoorde de profeet van deze woorden zeggen. Degene die dit uitspreekt, die heeft zoveel beloning. En die heeft een beter iets wat Allah hem zal geven. Dus hij ging naar zijn vrouw om Salamah. Hij zei, ik heb, kijk wat Abu Salamah deed. Hij ging zijn vrouw onderwijzen. Wat we vorige keer ook zeiden, dat het belangrijk is om ja, wa, yani, wanneer je de mensen uitnodig, dat, al al dat je degene uitnodigt die meer recht heeft op je. Sommige mensen die gaan naar Duitsland, die gaan naar daar, die gaan naar daar. Hij zegt, ja ik heb een hele goede vriend van vroeger, ik wil hem uitnodigen. Hij is weer toch een beetje dwalend, hem wil ik gewoon aansporen tot het goede. Maar hij vergeet zijn moeder, hij vergeet zijn vader, hij vergeet zijn broers. Wat we vorige keer hadden genoemd. Kijk wat hij doet. Abu Salama radiallahu anhu. Die vertelt gelijk zijn vrouw. Ik heb vandaag van de profeet Sallam het volgende geleerd. Wat gebeurt er? Abu Salama overlijdt Tijdens een van de vuilslagen. Hij overlijdt. Dus om Salem Die herinnert zich deze hadith. Die zegt. Fi musibati, wa minha. O Allah geef mij geduld en beloof mij voor de. Beproefing en geef mij beter. Dan dus ging ik bij haar zelf nadenken... wie is er beter dan Abu Salim? Want hij is een van de betere... die bekend stond om Gods vreesheid. Tot een dag dat de profeet... al naar Om Salim kwam... en hij zei... Om Salim, ik wil jou huwen. Ik wil jou huwen. Zo zei... ik heb al een leeftijd bereikt... ik zal niet heel veel wat voor je waardevol kunnen zijn. Ik heb ook... rira, ik heb ook jaloezie je hebt meerdere vrouwen en ze was al op leeftijd toen zei de profeet wat betreft jouw ghira wat betreft jouw jaloezie Allah, Allah zal dat van jou verdwijnen en wat betreft jouw leeftijd ik heb ook die leeftijd bereikt dus hij huwde om toen zei, de, toen zei om Salame waarlijk nu weet ik dat dit beter is voor mij dan want is er iemand beter dan de profeet salme? Abu Salame is een sahabi is een metgezel maar de profeet is de beste onder de mensen over de hele wereld. Zelfs onder de alle profeten. Dus deze dua, wanneer die wordt getroffen... De eerste klap die je krijgt... Wees geduldig, heb geduld en wees blij... En spreek deze dua uit. Want deze dua heeft ajayf. We hebben heel veel verhalen gehoord van mensen... ...die waarlijk deze hebben uitgesproken... ...bij de ramp die zij hebben meegekregen... ...of waarmee ze zijn getroffen... ...of Allah heeft ze iets gegeven... ...waar ze nooit bij stilstonden. Waar ze nooit bij... ...konden stilstaan dat het... ...zo mooi en beter zal zijn. Dus Allah... ...je kan zeggen in een riwaye... ...inna lillahi wa inna ilayhi raji'oun... ...of je zegt gelijk... ...allahumma ajurni... ...schrijf maar op... ...allahumma ajurni... ...allahumma... Ajoer ni. Ví musibati. Wach. Liefli. Ghairan minha. Niemand die deze dua uitspreekt wanneer hij wordt getroffen door een rap? of... Allah zal hem beter geven. En ook de hadith waarin de profeet een oude vrouw tegenkwam. En hij zei tegen haar wanneer hij zag dat ze iemand had verloren. Was een familielid of haar man. Hij zei heb geduld. Toen dus zei zij tegen hem. Wat weet jij? Jij weet niet wat mij overkomen is. Ze wist niet dat dit de profeet was. Dus de profeet ging weg. De profeet die moedigde en adviseerde haar om geduld te hebben. Dat ze hoopte op de beloning bij Allah. En zij zei: Dit heeft jou niet bereikt wat mij heeft bereikt. Toen ze werd geïnformeerd dat dit de profeet was, ging ze naar de profeet. Toen zei ze tegen de profeet: Ja, Rasulullah, ik wist niet dat jij dat was. De profeet zegt: Geduld is datgene wat telt in de eerste, eerste zaak. Eerste moment. Dat is waar geduld om gaat. En zopanen wanneer je analyseert, wanneer je mensen ziet hoe zij worden getroffen door rampen, daar kun je meten, kun je weten hoe ver ze zijn met hun geloof. Wat heb ik heb mensen gezien? Ik denk van, natuurlijk, je probeert altijd het voorbeeld te zijn en het goede te doen. We hebben allemaal tekortkomingen. Maar dat een moslim. Verander, 360 graden. En spallen. Mensen beginnen te vloeken. Mensen beginnen te slaan. Mensen beginnen te, te, te schelden. Dat is de sabber die jij moet hebben. Dat is jouw religie. Dat is sleutel tot het paradijs. Hier wordt jouw iman mee gemeten. Dus geduld is... Zeer belangrijke factor. En wat wij moeten doen in deze tijd, zoals Allah Ta'ala ook zegt, wa ta'awen al de wa en en helpen elkaar in het goede, vooral in deze moeilijke tijd, dienen wij elkaar te helpen met het hebben van geduld, volharden. Profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, Al-Mar'u ala diene khalili, فَلْيَنظُرْ احَدُّكُمْ menu Rawaah Abu Dawood. Voorwaar de persoon bevindt zich op de religie van zijn vriend. Kijkt uit wie hij te vriend neemt. Is deze vriend die jou helpt met geduld hebben? Is deze persoon die jou helpt met het verrichten van goede daden? Kunnen jullie samen die het paradijs bereiken? Samen die falah, dus tuflichu dat jullie zullen wel slagen. Is hij dat voor jou of is hij dat niet? Allah Ta'ala zegt, Ja u ladin, amenut, taqullah, wakunu ma'as sadiqeen. Oh jullie die geloof vreest, Allah, en wees met de oprechte. Oprechte zal jou helpen met geduld. Oprechte zal jou aansporen tot geduld. Dat hebben wij nodig. Geduld zullen wij niet zomaar kunnen bereiken, vooral niet in deze moeilijke tijdperk. Wij moeten met elkaar, wij moeten elkaar spiegel zijn in het goede. Wanneer de een het net moeilijk heeft, help hem, sta hem bij. Wees als een goede opvoeder. Thuis is moeilijk. Kinderen, alles en nog wat. Maar heb geduld. Want het zal lonen. Het zal zich belonen op een latere tijd. Maar dat is door geduld te hebben. Imam Ibn Qayyim, vermeldt. Deze vier zaken die wij nu hebben besproken. In de eerste les tot en met de vierde. En die kan ze even snel voor mij herhalen. Wat zijn de vier zaken waar een moslim kennis over moet hebben? Ja. Dus eerste is dat hij kennis moet hebben. Kennis over Allah, kennis over de profeet, kennis over zijn religie. Dat is de eerste zaak. Kennis hebben. tweede is... Tweede is dat je daarnaar handelt. Derde is? Derde is dat je daarnaar uitnodigt. En vierde is? Vier zaken. Ik heb jullie gezegd dat deze schrijver gewend is om bewijzen te geven. Hij zegt niet iets als een den, zoals ze zeggen. Dus daarom zegt hij ook, als jullie kunnen meelezen. Wat ta'ala. Bewijs voor al deze zaken, o oh moslim dat jullie kennis moeten hebben over al deze vier zaken. Ik geef het jullie. Bismillahirrahmanirrahim. Waal asr. Allah is bij de tijd. Inna al la lafi khusr. De mens is waarlijk in verlies. Inla amanu. Behalve degene die geloven. Wa amilu salihaat en degene die goede daden verrichten en degene die uitnodigt tot, het, tot de waarheid... en degene die elkaar uitnodigt tot geduld. Hij zegt, hier is het bewijs. Het bewijs is dus in deze... in deze sura. En dit hoofdstuk, nummer 103, al asr is essentieel. Omdat die spreekt en die legt ons uit... Wat de redenen zijn van geluk in het wereldse en Heer namaz. de De in Dunja dunya en Arba qawait. Vier zaken, welke wij net hebben genoemd door de broeder. En zaken die men niet heeft door deze vier: dat, dat zorgt voor vernietiging in het wereldse en in het Heer namaz. En deze vernietiging hangt af. Soms is die hele vernietiging. Voor degenen die ongelovig zijn, die zijn volledig vernietiging. Die hebben de dunya verloren, maar ook al lager. Maar er zijn mensen die heel veel zondes hebben, maar nog steeds moslim zijn. Die hebben een deel verloren. En zo zijn er verschillende niveaus. Waarom zweert Allah Ta'ala met al-asr? Allah is degene die de meest waarheidsgetrouwe is. Als hij zou zeggen, de mens is in verlies... Zonder Al-Asr te noemen. Wij geloven daarin. Maar Allah benoemt Al-Asr om de kern en essentie van duidelijk te maken. En hij zweert beha niet behalve bij zaken die belangrijk zijn. Hij zweert bij zaken die belangrijk zijn. Die van waarde zijn. Wa wa duhaaha. Bij de zon. En de ochtendraad. Al-Fajr. De dagenraad. Enzovoort. En hier zeurt hij bij Al-Asr. Waarom? De tijd is datgene waar de, men, waar de mens of gelukkig is, en waarom hij zijn gelukkigheid zal verkrijgen of juist niet. Alles gaat, draait om de tijd. Alles draait om de tijd. Zie hoeveel volkeren geweest zijn. Vermoed, wa'a'at. Die zijn allemaal weg. Wa Aden, een En heel veel volkeren tussen hen. Wa en zijn verschillende volkeren die geweest zijn naar en Thamoede. Maar voor elke hebben wij een gelijkenis gemaakt. En voor elke hebben wij. Vernietiging opgesteld. Al deze volkeren zijn weggegaan. Maar de tijd is er nog. De dag en de nacht zijn er nog. De tijd waarin de mensen goede daden verrichten. Of slechte, Die draait om de tijd. Allah heeft de nacht en de dag op een volgend gemaakt. De een volgt de ander op. Voor wie? Voor degene die wil overpeinzen. Het is vandaag dag geweest, nu is het nacht. Waarom is dat zo? Dat is die schepping die Allah heeft gecreëerd met wijsheid. Dat het niet zomaar is geweest dat hij de dag en de nacht en de tijd heeft geschapen. Hierin bevindt al het goede zich of... Al het slechte. Hoe dienen wij om te gaan met de tijd? Als wij weten dat Allah zweert bij de zaken die belangrijk zijn. Hoe dienen wij om te gaan met onze tijd? En hoe waren degenen voor ons met hun tijd? Hoe besteden zij hun tijd? Was het aan nutteloze zaken? Was het dat sommige mensen nu... Zeggen wij willen de tijd doden. Wij willen de tijd doden. Wat heb je te doen? Ik heb niks. Ik ga een beetje tijd doden. Tijd doden. Zullen we wat doen? Ja, ik heb niks te doen. Hoor je niet vaak dit? Ik heb niks te doen. Klopt het of niet? Ik heb niks te doen. Je hebt heel veel te doen. Elk beetje telt. Want jouw leven in deze tijd is jouw paradijs. <tot de muzik> en voor elke van hun hebben wij rangen gegeven dus deze daden die zorgen ervoor dat jij het paradijs bereikt of juist niet wat is datgene wat de mensen in het graf nu als je ze zou vragen wat is datgene waarnaar zij verlangen wat, zullen, wat is het antwoord wat zullen jullie denken Rabbir <tot> de <muzik> O Keert mij terug. Waarom? Waarom wil ik terug naar het wereldse? Allah Taala vertelt ons wat de doden nu wensen. Allah vertelt ons wanneer wij dood gaan wat wij zullen wensen. Allah vertelt ons over de, de werkelijkheid van het leven. Allah vertelt ons wat de werkelijkheid is van de dood. Rabb yirja'un. Waarom? Laal mij inna, wa O, maar keert mij terug, laat mij terugkeren naar het wereldse, opdat ik goede daden zal verrichten. Heb je dan nog tijd om te zeggen: Ik heb niks te doen? Je je doet iets ter val, stag voor Allah, staf voor Allah. met de juiste overpeinzing. We gaan daar inshallah een keer over praten. Wat de vormen van het zijn en vergevenis vragen. Het is niet zomaar als ze zeggen, je zit haram aan dingen te kijken. Maar mooi, daar hebben we nu even de tijd voor. Je zegt subhanallah, je doet sebbie, je doet uh, tekbih, tahleel, la ilaha illallah. Dat zijn allemaal palmbomen voor jou in het paradijs. Wanneer je zegt subhanallah, subhanallah, subhanallah, zijn allemaal palmbomen in het paradijs voor jou. Palmboom. Wanneer je zegt, Subhanallah, dat zijn de meest waardevolle woorden die je kan uitspreken op de dag des oordeels, op de weegschaal. Je zegt, je hebt niks te doen. Elke harf die je leest uit de Koran is tien hasana. Zeg je, je hebt niks te doen. Wie heeft jou verzekerd, wie mij verzekerd dat mijn weegschaal zal zijn zoals Allah zegt, van mijn zegt, dat ik voor wie de weegschaal zwaar zal wegen, die zijn degenen die geslaagd zijn. Heeft iemand ons daarvan verzekerd? Niemand. Dus je hebt altijd wat te doen. Kennis opdoen. Koran gaan lezen. Boodschappen voor je ouders te doen. Goed zijn voor de buren. Je hebt altijd wat te doen. Koran luisteren. Als je moe bent, je hebt geen energie om te lezen. Ga luisteren. Luister naar iets profijtvols. Je hebt altijd wat te doen. Niks te doen dat klopt niet. Onmogelijk dat dat kan kloppen. Ons paradijs, onze bestemming hangt af van onze daden. En wanneer verrichten wij deze daden? In de tijd. En inshallah zullen we volgende week uh, het een en ander vertellen over dit hoofdstuk. Surah al Wat voor belangen, belangrijke uh, zaken wij uh, eruit kunnen leren. En ook kort gaan we vertellen over... Hoe de vrome voorgangers, de eerste onder hun was de profeet, hoe zij met hun kostbare tijd omgingen. En wat zij deden in, hun, in het benutten van hun tijd. Mocht er vragen zijn over datgene wat uh, nu deze vier lessen genoemd is, kunnen we daar op antwoorden en zo niet. Dan gaan we volgende week verder en de tijd gaat terug, zoals jullie weten, dus uh, op de klok uh, we berichten jullie, als het goed is, uh, is er hier een uh, kamer of hoe heet het? Kamer, Instagram. Is het kamer? Of, is het? Nee, nee, Instagram, maar dat is nog, dat hoeft nog niet. Nee? Maar we berichten iedereen voor jou wat ze Ja, dus iedereen wordt bericht over wanneer de les uh, zal zijn volgende week en ook de tijdstip. Ook de tijdstip. Het kan misschien afwijken, niet tussen Maghreb en Leicester, want de Maghreb is volgende week erg vroeg. Of het kan na Leicester zijn, maar daar wordt hier nog over. بريخة الله أعلى وصلى الله على نبينا محمد